Dit is Mous Schreurs met het NOS Journaal. De eerste najaarstorm van het jaar is voorbij. Aan de kust werd vanmiddag op veel plekken windkracht 9 gemeten. In Noord-Holland zelfs even windkracht 10. De harde wind leidde op veel plaatsen tot problemen. In Arnhem raakten vijf mensen gewond toen terraschermen omwaaiden. De brandweer kreeg honderden meldingen van stormschade. Op snelwegen stonden files omdat er bomen waren omgewaaid. En ook op het spoor waren problemen treinen vielen uit en er zijn nog steeds vertragingen. En de najaarstorm veroorzaakte ook veel overlast in het buitenland... zo raakten in België twee mensen zwaar gewond. In Antwerpen werd een vrouw geraakt door een stellage die omviel... en in Borsbeek kwam een jongen onder een vallende boom terecht. In het zuidwesten van Groot-Brittannië kwamen meer dan 2000 huishoudens... zonder stroom te zitten. Op het kanaal bij Dover is een vrachtschip in aanvaring gekomen... met een kleiner schip dat beladen was met stenen. Elf bemanningsleden werden met een helikopter van boord gehaald. In Frankrijk is het nog niet duidelijk wie volgend jaar... namens de centrumrechtse partij Le Républicains meedoet aan de presidentsverkiezingen. Vandaag was er een eerste stemronde en de stemmen worden nog geteld. De belangrijkste kandidaten zijn oud-president Sarkozy en de voormalige premier Fillon en Juppé. Waarschijnlijk heeft geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen gekregen en is zondag een nieuwe ronde nodig. De winnaar maakt een grote kans om in het voorjaar de Franse presidentverkiezingen te winnen. Voetbal in de eredivisie heeft koploper Feyenoord gewonnen van Pekswolle Zwolle in de Kuiperte 3-0. Ook Ajax deed goede zaken. Op eigen veld werd NEC verslagen met 5-0. Rode JC tegen AZ en Twente tegen Utrecht eindigde eerder vanmiddag allebei in 1-1. Het weer, de wind neemt af, maar de komende uren is er nog steeds kans op zware windstoten. Vannacht nu en dan regen, ook morgen is het grijs en houden we het niet droog bij maxima rond 12 graden. En dit was het NWS-journal. Anyway, zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Pinval Radio Show 1203. We gaan weer beginnen na twee uur Nieuw Age muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Ben Alveugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit unieke Nieuw Age muziekprogramma. We beginnen met een nieuwe CD van Staten Lanier. Le, ja, ik zeg het maar even op zijn Nederlands. En zijn nieuwe CD heet Clim to the Sky. Nou, we zijn wel reuze benieuwd. Eens even kijken, twaalf werkjes staan op deze CD. En de ene natuurlijk nog mooier dan de andere. Ga nou lekker voor zitten voor Peaceful Radio 1203.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 from White Sun.